van de Dordtse leerregels het hoofdstuk 2, het achtste punt. Want dit is geweest de ganse vrije raad... de genadige wil en het voornemen van God den Vader... dat de levendmakende en zaligmakende kracht... van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou... tot alle uitverkorenen... om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen... en door ditzelfde onfeilbaar... ...tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild... ...dat Christus door het bloed zijn kruis is... ...waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft... ...uit alle volken, stammen, geslachten en tongen... ...diegenen allen en die alleen... ...krachtelijk zou verlossen... ...die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren... ...en van de Vader hem gegeven zijn... ...hen zou begiftigen met het geloof hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen geestes, door zijn dood verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen tot het einde toe, getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Zachariah 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die den hemel uitbreidt en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een dringschaal der zwijmelingen. allen volken rondom, ja, ook zal zij zijn over Juda en de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken. Allen die zich daarmee beladen zullen gewestelijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid... Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen... en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen... De inwoners van Jeruzalem zullen mij in sterkte zijn... en de Heere daar heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen... als een vurige haard onder het hout... en als een vurige fakkel onder de schoven... En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden... ...opdat de heerlijkheid van het huis David ...en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten... En degene die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David, en het huis David zal zijn als goden, als de engel des heren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen...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 De diendagen zult Jeruzalem de rouwklagen groot zijn... ...gelijk de rouwklagen van Hadad-Erimon in het dal van Megedon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder... ...het geslacht van het huis van David bijzonder en hun vrouwen bijzonder... ...en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder... ...het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder... Het geslacht van Simeon bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder. Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. O grote, hoge, heilige, aanbiddelijke God die in de eeuwigheid woont en troont die in ontoegankelijk licht bewoont, die waardzijd om geliefd, gediend... geroemd, geprezen en vereerlijk te worden... Och dat het niet kwaad was... in uw heilige ogen... als nietig, zondig, stof en as... zich onderwindt om tot u te naderen. En als we nu onze beleidenis... maar werkelijk zouden beleven... dan zou nog een voorrecht zijn... Maar als het nu enkel maar woorden zijn, en als het nu enkel maar uitwendig is en de vormen dienst van het gebed, dan kunt U het minst niet behagen, in tegendeel. Maar het zou zo'n vorig zijn, wanneer Gij zelf in ons hart wilde afdalen. Uw komst alleen kan ons Heil maken en dat die Geest in ons zucht... Met onuitsprekelijke verzichtingen en dat we een toegang mogen ontvangen aan hun troon. En dat we dat de noden mogen kwijtraken en dat we in uw zalige tegenwoordigheid toegelaten zouden mogen worden. Dat is toch het grootste voorrecht wat de mens te beurt kan vallen. Als ze hersteld mag worden in de zalige gemeenschap Gods. We hebben ons losgescheurd en afgescheurd van u. In onze diepe val in ons verbond Adam. Maar wat Adam gedaan heeft en wij in hem... Dat doen we nog dagelijks. Elke dag maken we onze schuld zwaarder en meerder en zondigen tegenover u, een zalige God. En roepen met sprekende daden, wijk maar van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat we het leerden inzien en stilgezet werden. Niet alleen in het begin, voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing. Dat we bij vernieuwing zouden inleven onze gevallen staat en toestand. Opdat we het ook zouden leren wat gij gezegd hebt. Uit u geen vrucht meer in de reeuwigheid. En dat we het ook niet meer langer in onszelf zouden zoeken. Wat is er nu toch in een mens te vinden? Geen geest. Geestelijk goed Het is er niet en het komt ook niet in de gevallen natuur, maar u mocht het willen schenken. Het zalige geloof ligt in de Heer Jezus Christus. Gij zijt van den Vader gezonden op deze wereld. Gij hebt de losprijs betaald. Gij hebt het offer gebracht. Gij zijt het lam Gods, wat de zonde der wereld wegneemt. En gij zijt het die u zelf gegeven hebt in de breuk en in de scheiding. Gij hebt gekropen in de hof van Gethsemane onder de Zware toorn en granschap van de almachtige God. Wanneer dat lijden het bloedige zweet uitdrukte. En gij getuigd hebt. Indien het mogelijk is mijn vader. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Gij hebt gehangen aan het kruis in Gods verlating. Wat onmogelijk voor ons is te begrijpen. God van God verlaten. En dat God een dood moet sterven. Dat is onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk. En toch is het gebeurd. Waarin diepten liggen die te bewonderen zijn. Die te aanbidden zijn. En die we niet kunnen begrijpen. Maar daarin ligt toch de heil en de zaligheid. Opdat we nimmer meer van God verlaten zouden worden. Heeft ons formulier getuigd. Als we daar de vrucht van zouden mogen ontvangen. En de zalige baat van mogen deelachtig worden. Wat zou een voorrecht wezen. Als we zo door een gelovige gezicht mogen ontvangen op de Zoon van God. Evenals Benjan, zodra de mocht aanschouwen... ...de Zoon van God hangen aan het kruis... ...het pak van zijn zonden viel van zijn schouder af... En heeft het nooit meer kunnen vinden. Want u neemt het weg. En gij werpt het in een zee van eeuwige vergetelheid. Gij wilt het zelf ook vergeten. Dat is het onuitsprekelijke grote voorrecht. van mensen die u zo dikwijls vergeten. Gij wilt hun zonden vergeten. O, oh, dat is een heilige goddelijke vergeetachtigheid... ...die te aanbidden en die te bewonderen is. Dat u al onze zonden achter uw rug wilt werpen... ...en nooit meer wilt gedenken dat dat ons te beurt mag vallen. Wat zou het een eeuwig wonder wezen... Maar als dat nu voor ons nog alles vreemd is. Zou u er dan plaats voor willen maken. Zou u dan een begin willen maken. Door de overtuiging van de geest. Door de vernedering der ziel. Door de kinderlijke vrezen. Door het heimweef der ziel. Door u de zalige God. Een levende godsgemis, De verrootmoediging voor uw aangezicht. Het zoeken van u de Heer. Bij dagen en bij nachten. Die bekommeringen daar ziel. Ik ga ik voorwaarden. Zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. Zou het voor mij mogelijk zijn? Zou ik bekeerd kunnen worden? Zou ik zalig kunnen worden? Zouden mijn zonden vergeven kunnen worden? Die zo groot en zo veel. En tegen verzwarende omstandigheden ingebeurd zijn. Is er nog voor mij hulp en redding? Zou Jezus zulke onreine, ja zulke monsterdier willen redden van het helse vier? Heeft een oude dichter getuigd? O, oh, dat Zulke gelovige werkzaamheden mogen komen aan de genade troon. En dat het ook ons gegeven mogen worden. Om zo een toegang te mogen verkrijgen bij de zaligmaker. Aan uw voeten te mogen neerleggen. En net zo lang te mogen blijven neerleggen. Kermen en worstelen en wenenden. Totdat Gij een oog van liefde op ons laat. We hebben het al uit Uw woord gehoord. Dat Gij getuigt van Israël. Dat Gij uw ogen over hem open zult houden. O. Oh, dat het ook in onze ziel mogen ondervinden. Toen sloeg hij op mij uw ogen in goddelijke liefde en mededogen en trof mij in het hart. Dat het ondervonden mogen worden, het oog scheer op ons geslagen en dat onze ogen op u geslagen mogen zijn en dat er zo'n wederzijdse liefdeband gelegd mag worden die in eeuwigheid niet verbroken zal worden. Zo dragen we dan elkander aan u op. Het is voor de derde keer dat we samen mogen komen. Ach, u mocht het genadig willen zegenen, arm is het en leeg is het, als de geest gemist wordt, maar het kan alleen maar vervuld worden met u, en gij kunt alles vergoeden en verzoeten met uw gunst en met uw liefde tegenwoordig kom de hemel scheuren, kom onze harten tot u trekken, neem bezit van onze genegenheden, opdat we ons hart aan u zouden geven, geheel en al en volkomen in waarheid en oprechtheid. gedenkend ons ook onze uitwendige noden, zorgen en behoeften. En iedereen het zijn. Want ieder moet zijn eigen pak dragen. In dit moeitevolle leven. En het een is nog niet weg. En ja, meestal is dan het andere daar weer. Ach, wilt een wezen zijn tot een vader. De weduwe tot een man. De wedunaars tot een vertrooster. En zo en door heil verheffen en vergeven worden. En dat gij wilde troosten zoals u dat alleen maar kunt doen en dat gij iets wilde doen, gevoelen van het godsgemis. Want in u toch alleen ligt maar de verzadiging van voldoening, wat nergens in de wereld meer te vinden is. Gedenkende degenen die ziek zijn, die zwak zijn, die ouden van dagen zijn, die in inrichtingen verpleegd worden, wil u sterken en ondersteunen en de middelen aangewend tot genezing genadig zegenen en dat we tot u de toevlucht mogen nemen in en druk en verdriet, of u kracht wilt geven, levensmoed, levenslust, levenskracht en gezondheid, en ieder in het zijne. Gedank ook uw kerk en uw sion in ons land en daarbuiten. O, oh, wat is er in uw kerk toch een geesteloosheid? Wat is er weinig van het oprechte geestelijke leven overgebleven? Evenwel degenen die er zijn, mocht u wel een gedenkend en goede en uw kerk bezoeken met een opgang uit de hoogte en dat de milde regen des geestes mogen neerdalen en dat Sion vruchtbaar gemaakt zou worden en dat uw koninkrijk uitgebreid werd, niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten over de lengte en de breedte der aarde onder het oude bondsvolk Israël overeenkomstig de belofte en toezegging wat ons al uit uw woord is voorgelezen, och wil u het op uw bestemde tijd vervullen en waarmaken, ge hebt het beloofd en ge hebt het ook met één Gezworen, is er nu een sterker grondslag denkbaar dan een verbond, God, Waarin het onmogelijk is dat God liegt. O, zulke sterke grondslag is er toch in uw woord neergelegd. Voor de bekering van het volk van Israël. Maar nu zijn ze zulke moeilijke omstandigheden. De geesteloosheid is daar ook zo. Ongeloof is sterk. En de levendige God mis, wordt miskend. Een Zoon van God verwacht... Oh, dat ze in de schuld gebracht zouden worden, net zowel als omliggende volken en naties. en waar uw kerk verdrukt en vervolgd wordt in andere landen, onder antichristelijke machten en onder regeringen die vijandig zijn, wil ook daar die mensen en ondersteunen, omdat ze de moedeloosheid niet zouden bezwijken en de waarheid prijs zouden geven, maar dat ze gesterkt mogen worden in de overtuiging van de waarheid, in het geloof van de waarheid, en kon het zijn in de bevinding van de waarheid, en als ze Getrouw mogen spreken en ook getrouw mogen lijden. Och, dan zou het voor ons nog tot een beschamend voorbeeld zijn. omdat wij zo koud en zo lauw zijn tegenover de waarheid. waar andere mensen nog voor willen lijden. Gelijk eens gesproken heeft een oude Christin. die veroordeeld is geworden en verbrand in ons land. dat ze zeide: Ik kan niet disputeren voor Christus. Ik wil wel voor hem lijden. O, oh, wat een genade overgave der ziel, wat een grote genade gods, dat we daarin gewonnen en overwonnen mogen worden, om het lam gods te volgen waar het ook heen gaat, om ons kruis dagelijks op te nemen en u na te volgen, in waarheid en oprechtheid, wil zo uw kerk nog bezoeken, getrouwe leraars verwekken, oprechte mensen uitstoten in uw wijngaard, kinderen gods en knechten gods roepen, en uitzenden door de kracht van de heilige geest die Jacob zijn zonden en Israël zijn ongerechtigheden zou verkondigen en die ook de bazuin van het dierbare evangelie zouden blazen in waarheid, in helderheid en in zuiverheid wil die genade schenken op dat uw naam verheerlijkt zou worden en onze arme zielen de zalige vrucht mogen genieten dat smeken we van u in de verzoening van al onze schuld en zonden om het dierbare bloed van Jezus. Amen. We zingen van psalm 4 en daar van het derde vers. Over dan een oprecht of met verslagen hart en gemoed betert u van deze zonde en schande en stel op God zeer goede handen, geheel al uw vertrouwen goed. Veel spreken, hoe kan Hij ons leren, dat goed is en God aangenaam? Naar uw goedheid wil Heer der Heeren, uw lieflijk aanschijn toch eens keren tot mij en al de mijnen samen. Sommige mensen zich het volk des heren voorstellen als een troep gouddieven of bedriegers, die lange gezichten trekken, die vrome woorden spreken, die lange gebeden doen en op ieders gedrag wat hebben aan te merken. Maar, pas op uw beurs, want als u heimelijk listig kunnen misleiden... Dan zullen ze het niet laten. Anderen denken, nee, dat geloof ik juist niet. Maar ik acht dat ze een stroef volk zijn. Een stomp waar geen de samenleving echt niets aan hebt. Nauwelijks groeten ze u op de weg. En een onderhoudend aangenaam gesprek kun je nooit met hen aanknopen. Ik denk dat ze te hoog van zichzelf denken... ...en ons en andere fatsoenlijke mensen in hun hart verrachten. Als wij van hun eigen soort waren... ...dan zouden ze de tong beter tegen ons roeren. Maar nu is het nog te veel haast om een enkel woord tegen ons te zeggen. Nee, denkt een ander, dat denk ik niet. Dat is nu wat al te hard geoordeeld. Ik geloof dat ze zo stil en teruggetrokken zijn omdat ze altijd diep gebogen gaan onder ongekende bezwaren die ze in zichzelf omdragen. En daarom zijn ze altijd treurig en altijd moedeloos. Ze durven bijna niet omhoog kijken, nog gemoedig door het leven gaan. Ze voelen dat het nodig is dat ze altijd in druk en moedeloosheid verkeren. Nee, zeggen andere mensen. Ik heb een heel ander denkbeeld van hem. Een christen is eigenlijk een vrolijk mens. Waarom niet? Hij is met God verzoend. Hij is door God bewaard. Hij is door God getroost. Hij zal eenmaal in de hemel komen bij God en door hem gekroond worden. Hij maakt verbazende sprongen voorwaarts op de weg. Hij bestrijdt en overwint zijn vijanden... Hij beheerst al zijn verdorvenheden, hij vertrouwt altijd op God, hij stapt overal vrolijk overheen. In de grootste moeilijkheden heeft hij nog een aangenaam en een genotvol leven. Een gemakkelijk en opgeruimd en vrolijk leven. Ik voor mij geloof iets anders. Ik vergelijk een ware christen bij een rijk heer die echter een kwaad en een zeer been heeft. Meneer heeft tienmaal honderdduizenden guldens kapitaal op zijn grootboek. En dat is nog zijn hele kapitaal niet, daar hoef je niet om te denken. Hij heeft huizen en hofsteden in Overijssel, in Noord-Holland en in Friesland en dan nog zoveel effecten. Je zou zijn schatten niet allemaal kunnen berekenen. Hij slaapt op een bed van meer dan 400 guld. En wat al gemakken en aangenaamheden dat hij in zijn huis en in zijn tuin heeft, niet om op te sommen. Zijn maaltijd is prachtig en lekker. Als hij maar met zijn vinger op de tafel klopt, hij wordt aanstonds bediend door een knecht met een glas kostelijke wijn. Ieder heeft ontzag en eerbied voor hem en vliegt op zijn bevelen. Gezond is hij, volstrekt niet oud, hij kan nog wel veertig jaar, zestig jaar leven. Maar hij heeft een erg zeer been. Het is een kwade, hardnekkige reumatiek die daar al enige jaren in gevoeld en in woeld heeft. En al wat meneer doet, hij heeft altijd pijn. Hij is altijd kruipel, hij moet altijd strompelen. Het zou tergste nog niet zijn. Snachts kan hij er niet van slapen. Hij keert zich duizendmaal om en om in zijn bed. En dan tegen verandering van weer, dan is soms tijd zijn pijn niet uit te staan. Meneer zou een zeer gelukkig en blij leven hebben. Maar, o, oh, dat zere been. Dit is nu een gelijkenis, mijn vrienden, dat ik wil toepassen op een waar christen. Is het niet? Een waar christen kon altijd blij zijn is er groter voorrecht te bedenken en met God verzond te zijn, door God getroost, door hem zeker bewaard, door hem eenmaal zalig gekroond. En toch, een waar christen leeft niet in deze blijdschap. En dan komt hem twee dingen hem beletten. Aan de ene kant het kruis dat hij bij afwisseling, evenals alle andere mensen draagt, een hartzeer dat telkens aan het moeitevolle leven hier op aarde verbonden is. Maar hij heeft behalve dat nog iets: dat is een zielestrijd. Dat is dat lichaam der zonden en des doods, en die sterke verdorvenheid, en dat voortvloeiende ongeloof, en die geestelijke duisternis die daaruit voorkomt. Dat is hetgeen wat hem kwelt als hetgeen wat hem naar beneden trekt. God wil niet dat zijn volk altijd treurt en met Job op de mesthoop zou zitten, maar hij wil toch dat, ze in deze staat, dat het in deze stad daarom onvolmaaktheid verheugd zal zijn. De Heer wil dat ze tijden zullen hebben van blijdschap en tijden van droefheid. Tijden van vernedering en tijden van vertroosting. Maar, hoe dit zij, Een geestelijke strijd zou hij moeten strijden tot zijn dood toe. Geliefden, we willen het een en het ander eens nader inzien aan de hand van de tekst uit Zacharia 12, het tiende tot het veertiende vers. Waar Gods woord al dus luidt. Toch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten den geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen, als met een klagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, en lijkt men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. De dagen zal de Jeruzalem de klagen groot zijn. Gelijk die rouwklagen van Hadadrimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen. Elk geslacht bijzonder en wat er verder volgt. We vinden in de woorden van onze tekst de belofte van de uitstorting des geestes. En ten tweede die zalige vruchtgevolgen van de werking van den heilige geest. Ten eerste zeiden we, de uitstorting van die heilige geest. In de belofte dat een geest uitgestort zal worden, kunnen we vier onderscheidende dingen opmerken. Ten eerste, Gods geest wordt hier genoemd, een geest der genade, omdat die geest ons uit genade gegeven wordt. Wij worden immers om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Uit genade worden wij zalig. Dus uit genade ontvangen wij ook de geest. Ook wordt het een geest der genade genoemd, omdat de geest alle genade door God een Vader verordineert en door de Zoon verworven aan zijn volk krachtdadig toepast. Het nieuwe leven der genade komt van de geest. Het is geen vrucht van onze opvoeding of een vrucht van ons eigen akker. Het komt door de geboorte uit de geest. En het geloof, zegt Paulus met nadruk, komt ook van diezelfde geest der genade. Alle verdere plichten der Godzaligheid de hele weg over zijn vruchten van de geest. Die geest dan moet de liefde gods in ons hart uitstorten. Die geest moet onze leidsman zijn, anders zullen we verdwalen. Die geest moet ons ook gedurig troosten en ons hart opheffen in alle strijd en droefheid. En die geest komt ons ook verzegelen tot een dag der verlossing. En eenmaal als wij gestorven zijn, zal de Heer in de opstanding onze sterfelijke lichamen weer levend maken door zijn geest die in ons woont. Zie daar, de geest begint dit werk dan in de eerste overtuiging en bekering. Hij zet het op een wonderlijke wijze in de uitverkorenen voort en hij voltooit het bij hen opwekking uit de graven. En dat alles doet Hij en werkt Hij uit loutere genade. Mag het dan niet de geest der genade genoemd worden? Maar voorts wordt het in onze tekst de geest der gebeden genoemd. Kunnen ik en kunnen gij zonder die geest bidden? Nee. God moet aangebeden worden in geest en waarheid. Met een eerbiedig en gelovig hart. En dat kunnen wij niet, zonder de bekwaammakende genade van de geest. Paulus zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest kan onze zwakheden te hullen. Kan de molen draaien, kan een schip varen zonder wind. Kan de mens, ook een bekeerde mens, iets uitrichten en enig gebed doen zonder de geest. Een blinde godsdienstige wereld Ik kan alles. Of liever, ze denken dat ze alles kunnen, maar ze kunnen niet met al. Maar degenen die God ontdekt, die begrijpen het beter. Dat ze in alles afhankelijk zijn en de geest behoeven. Maar ten derde, die geest wordt hier beloofd dat die zou worden uitgestort. Uitstorten, dat wil zeggen een zeer milde mate. Het is een dierbaar woord. Het doet ons niet denken aan een kleine motregen, aan een overvloedige plasregen. Niet spaarzaam bij druppeltjes, maar gehele stromen zou God van die geest uitstorten. Gelijk geschied is in de uitstorting van de heilige geest. Ten vierde over wie? Het volk waar die geest zou worden uitgestort is het huis Davids en de inwoners van Jeruzalem. Niet over allen. Want dan zou er geen brede weg naar het verderf over zijn. Dan zou allen een smalle weg bewandelen. Dan zou de smalle weg die zou zo breed zijn dat er geen plaats voor de brede weg over was. Nochtans. Zal de geest wel over velen worden uitgestort? Dat geeft die uitdrukking uitstorten duidelijk genoeg te kennen. En hoeveel van dat geslacht werden er niet met een geest vervuld op de eerste christenpinksterdag te Jeruzalem? En even later lezen we al dat er vijfduizend toegebracht werden tot de gemeente die zalig werden. En dan staat er weer, van een grote schare priesters werd een geloven gehoorzaam. En eindelijk horen we de ene apostel tot de andere zeggen. Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden joden er zijn die geloven. Handelingen 21. Zie, dit is vervuld. Maar dit is nog niet alles. Een tekst zal verder vervuld worden alneer er nog velen toegebracht zullen worden in het laatste der dagen. Dan, wanneer de kinderen Israël's vrezende en wenende zullen komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Dan zullen ze de Heere hun God herkennen en David hun koning. En als geheel Israël zal zalig worden, gelijk de apostel ons leert, dan zal de tekst ten volle vervuld worden. En zouden wij naar deze vervulling een niet biddende behoren uit te zien? Maar deze tekst wordt ook vervuld bij ieder die Gods geest ontvangt. Ieder die de geest godsdeelachtig wordt, behoort al zo ook tot dit David geslacht, en Jeruzalem stad. Al behoren wij dan uitwendig niet bij Israëls volk of geslacht. Zalig een land, zalig een volk, zalig een geslacht, een gemeente, een gezin, een persoon, wie het mag gebeuren dat God zijn geest over hem blieft uit te storten. Dan wordt een vloeker een bidder, hoe eerder wordt kuisch en rein, en dief wordt eerlijk. Een wijsgeer wordt een arme dwaas. En de man die zichzelf voldeed en altijd roemt over zijn eigen goederen en zijn brave hart, wordt een schuldige zondaar. En allen samen worden ze hongerig en dorstende naar de Heer Jezus en naar zijn gerechtigheid. Wel bekommerde zielen. Zal ik voor u nog eens enige schriftmatige eigenschappen geven van degenen die die geest ontvangen hebben? Laat eens op. De geest werkte neerst de ontdekking en overtuigde mens van zijn zonde. De zonde leert zich dan kennen als een ondier in het kwaad, een onding in het goede hij wordt dan een arme zoon daar. Hij wordt ermee laat en een reine zoon daar. Hij ziet dat hij ongeschikt is tot het geestelijke goede. En als God hem zou loslaten, geneigd tot alle kwaad. Kent u deze ontdekking? Ten tweede, de geest ontdekt ook de persoon van Christus in zijn noodzakelijkheid... O, oh, dan gaat een ziel zo naar hem uitzien. En evenzeer ontdekt de geest zijn dierbaarheid en bereidwilligheid om zondaren daar een zalig te maken. Dan wordt zo'n mens zo begeerig naar Christus en begint, zoals Paulus zegt, de toevlucht te nemen om die voorgestelde hoop aan te grijpen en die vast te houden. Dan begint hij moed te grijpen omdat er zo'n dierbare Jezus in het evangelie aan zon daarom wordt aangeboden. Een Jezus die berekend en bekwaam is om ook zijn schulden volkomen weg te nemen. En zijn persoon met God te verzoenen. En als koning in zijn hart heerschappij te voeren. En van alle banden van de Satan los te maken. Kunt u dat ontkennen, bekommerde zielen dat Jezus u zo door de geest dierbaar is geworden? Ten derde, die geest werkt ook heiligmaking. De ziel wordt aan deze kant van het graf niet volmaakt. Maar hij jaagt ernaar. O, oh, was het mogelijk. Hij zou de zonde met wortel en tak willen uitroeien. De geest heeft hem een nieuw hart en een nieuwe keuze gegeven. En daarom heeft hij een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mensen. Hij wil met David naar het goede jagen en aan Gods bevelen denken om die te doen. En met Paulus wil hij eerlijk wandelen in een goede en reine consciëntie voor God en de mensen. Hij beheert door Christus vrede met God en om versierd te worden, om naar zijn beeld vernieuwd te worden. Ten vierde, die geest werkt gebed, hetgeen in bijzonder in onze tekst voorkomt. Vandaar komt het dat een ziel die door de geest bewoond wordt menigmaal geheel niet. En op andere tijden weer zo gemakkelijk en zo eerbiedig en zo geloof We gaan aanhouden, bid. Men zegt, de geest moet in de raderen zijn, anders dan gaat het niet. Wat kan ik geloven, bidden, strijden? Mijn lomige moed opbeuren als de geest niet telkens de eerste is? O, mij denkt, als God tot een ziel komt, dan brengt Hij alles mee. Maar als de heen gaat, dan neemt Hij ook alles mee. Maar God houdt nooit geheel weg van zijn volk. Hij zal ons niet begeven of verlaten... Maar zegt, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Maar zal iemand zeggen, toch staat er God voorop van Abraham om met hem te spreken. En als God zo van ons opvaart en zijn licht en invloed intrekt, dan staan wij met ons. In het geloof een te houden, in de zonde te bestrijden, gelovig te leven. O, daarvan kun je niet zeggen, aldoende leert men. Dan word je een arme, een onervarene en een van God afhankelijke. En dan ondervind je de noodzakelijkheid van de invloed van Gods heilige geest. Doch wij komen bij onze tweede hoofdgedachte. Dat we op de vrucht gevolgen van de uitstorting van de heilige geest lezen volgens de woorden van onze tekst. Ze zullen Jezus aanschouwen. En ze zullen over hem rouwklagen en bitterkermen. Ja, het zal een zeer grote rouwklacht zijn. En het zal algemeen zijn. Dus hierin worden ook vier zaken verhandeld... die we kortelijk zullen toelichten. Als God zijn geest uitstort... ten eerste zullen die mensen... wie dat de beurt mag vallen... Jezus aanschouwen. Mij aanschouwen... die ze doorstoken hebben. De vijandige Joden... en de blinde Romeinen... hebben Jezus gepeinigd... en doorstoken aan het kruis. En ook wij hebben het gedaan... Door onze erfschuld en smet. En door al onze bedreven zonden. Dat is de oorzaak van het bittere lijden en sterven van de zaligmaker. En als God nu zijn geest over ons uitstort. Dan krijgen we daar licht in. En smart over te gevoelen. En dan beginnen onze zielen naar redding te verlangen. En dan beginnen we naar Jezus te vluchten. En naar Jezus op te zien. Zoals Johannes de Doper tot het volk zei: Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het oog van deenen ziet wel helder de ras van de anderen. Maar het is al gelukkig als wij maar met een zwak en een half gebroken oog, met heilbegerigheid in onze ziel, tot Jezus mogen opzien. Van de apostelen staat er een ruimere blik. Er staat, ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar gelukkig ook als wij niet meer naar de wereld zien om die te begeren. Maar als we geestelijk ook begeren om niemand meer dan Jezus alleen te mogen zien. Zien u of mijn ogen goed in de betrekking waarin de Allerhoogste ons heeft gesteld om ons brood te winnen en onze huisgenoten te verzorgen, wel, dan mogen we daar dankbaar voor zijn bij de Heer. Maar omgekeerd zien wij juist zo gevat en zo vindingrijk niet als anderen. Het is zo werkelijk niet als ons oog maar op Jezus mag zien. Als wij maar een begeerig hoog der ziel hebben om op Hem te zien. Zoals hij zich in zijn woord van het evangelie openbaart en verklaart. En als dat in onze begeert, in ons hart ligt, dan zullen we tot hem zoeken te gaan. En op zijn verdiensten pleiten. En als een oog van liefde om hem te beminnen en getrouw te dienen op hem mag zijn. O, oh, dan is het door de geest Gods geschonken en dan zijn we door hem verlicht. En zouden we dan niet veel gelukkiger zijn dan heel de wereld? Als dat in uw ziel leeft, dan zegt u, ik zoek u met mijn gehele hart. Mijn ziel is beheerig. Ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Zalig die aanvankelijk zo op Jezus zien mag. Nu, mijn vrienden, aanschouwt ge zo de heiland? Of aanschouwt ge u zelf liever? dat ge tevreden zijt met uzelf en met de schatten van de wereld. Er staat ten tweede, als God zijn geest uitstort, zullen ze over hem rouwklagen klagen en bitter kermen. Wel, dat had ik heel niet gedacht. Ik dacht, de naam des heiligen geestes is toch de trooster. En als die komt, dan houdt toch het kermen voorgoed op en ook het rouwklagen. klagen dan ben ik toch van alle druk ontheven. Ja, maar mijn vriend, je moet opmerken dat de geest met de zon daar doet gelijk een geneesgeer met de zieken. Hij ge geeft hem wat bitters om hen gezond te maken. Hij overtuigt de wereld van zonde. En dat kan toch immers geen plaats hebben of wij voelen het. En dan leren we onszelf veroordelen en vervoeien. Ja, van onszelf walgen. Walgen van zichzelf, dat is een vreemde en een merkwaardige uitdrukking. Maar de vromen weten wel wat ermee bedoeld wordt. We vinden dat woord driemaal bij de profeet Ezekia. En komt voort als het gevolg van de ontdekking van de heilige geest, wie dat een mens is. Dus de ziel door de geest ontbloot, zijn en van zichzelf walgende, begint te klagen en te kermen. Ja, dat is nu net het werk van die zwarte deep, dwepers, de leden van die kleine gemeente daar, die mensen van die betere denkbeelden, die zwaarmoedige mensen, dat hoort echt bij hun denkbeeld. Goed, als je er zo over denkt, ik zal er niet over twisten. Maar mag ik u op David wijzen? Was toch een mens met gezonde hersenen. En een man met een zuivere denkbeelden. En wat zei hij? Ik ben bekommerd vanwege mijn zonden. En hij mijn schuld is groot tot aan de hemel. En wat profeteert Jeremia? Ze zullen komen met gewenen, met smeking zal ik ze voeren. Ja, nog eens. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Ik ben beschaamd en schaamrood geworden. Nu, dan mag ik toch wel vrijmoedig zeggen die hier nooit iets van dit kermen en rouwklagen kent, veel of weinig, die zal ook niet met Gods volk zingen voor de troon. Maar onze tekst zegt ten derde nog iets merkwaardigs. Het zal een zeer grote rouwklacht zijn. Een kermen en rouwklagen gelijk aan twee bijzondere gevallen waarvan de enige dure gebeurt, namelijk bij het sterven van een enige of een eerstgeboren zoon. En het andere was toen gebeurd in het dal van Megiddo, nabij nou de stad Hadadrimon. Het rouwklagen en kermen op die plaats was geweest over de vroeg en gewelddadige dood van die zeer beminde vorst in Juda, de vrome koning Josiah. Die was gevallen door het zwaard. Van Farah en Ego. En toen hadden ze een diepe rouwklacht gemaakt. Jeremia zegt. Het was een rouwklacht. Bij alle zangers en zangeressen. Die klaagliederen zongen. Op de dood van de vrome koning Josia. Maar misschien zult u bij uzelf denken. En mij vragen. Moet ik dan om bekeerd te worden, juist zoveel rouwklagen en kermen, alsof ik mijn enigste kind verloor? Ik antwoord, indien ge uw enigste kind zou verliezen, zal het rouwklagen voor een korte tijd zeker heviger zijn dan over de zonde. Maar toch zult ge nog meer over de zonde treuren dan over dit droevige sterfgeval, want de treurigheid en de smart over het verlies van uw kind is hevig en vreselijk. En zeker zolang het kind boven de aarde staat. Ja, ook daarna. Een maand, zes weken, half jaar langer. En toch op den duur zal het slijten en minder worden. En dat is ook een beschikking van onze goede God. Die wil niet dat wij jaren achtereen onze afgestorven met zulke diepe droefheid zullen bewenen dat we onvatbaar zijn voor andere dingen. Maar als u de geest van God krijgt om over uw zonden te ruiklagen, dan duurt dit twintig, 40, 60 jaren soms. In elk geval onze droefheid over onze zonden duurt net zo lang als ons leven duurt. Dus het rouwklagen over uw enige zoon kan en mag het winnen van het treuren over de zonde in hevigheid wou te boven gaan. Maar dit beiderlei treuren staat gelijk in hartelijkheid. In het treuren over de zonde wint echter de duurzaamheid. Zolang we in het leven zijn, hebben we te treuren en te wenen over de zonde. Ten slotte, de tekst zegt dat het een algemene rouwklacht zal zijn. Het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Dit is een grote belofte en ik denk vast dat ze ten volle zal vervuld worden bij de laatste en algemene bekering der Joden die nog te wachten staat. Dan wordt er verder gesproken van het vorstelijk geslacht. Dat was het geslacht van David en zijn zoon Nathan. Zijnde deze Nathan niet de profeet, maar een zoon van David, gelijk je kunt zien in 2 Samuel 5. Verder wordt er gesproken van het priesterlijk geslacht. Deze worden voorgesteld van het geslacht van Levi en zijn zoon of een achterkleinzoon Simei. Een Levi. Uit de kinderen van Gerson. Dat kunt u zien uit 1 Kronieken 6. En eindelijk wordt van elk geslacht erbij gevoegd. Ook de vrouwen in bijzonder zouden rauw klagen en kermen. En tevens ook bijzonder dat ze de Heere Jezus zouden zien. En over hem zouden rauw klagen, kermen en wenen. Dus de heerlijke belofte gods hier zal alleen maar haar volle vervulling krijgen over Israël in het laatste der dagen. Geen woord van al die goede woorden gods zal ooit op de aarde vallen. Het zal alles vervuld worden. Maar laten we er tevens bij opmerken dat er zo staat elk geslacht bijzonder. Dus dit geldt ook ons. Want treuren over de zonde is voor ieder persoonlijk. De man kan het voor zijn vrouw niet doen en omgekeerd kan de vrouw voor de man het niet doen. Maar kunnen, we kunnen wel samen onze knieën buigen voor onze stoel. We kunnen wel samen enige hoofdstukken lezen. We kunnen wel samen de huiselijke godsdienst waarnemen. Maar dit alles is nog niet ter zaligheid. Maar zalig voorrecht, als de mannen en de vrouwen, ieder apart, ieder in het bijzonder, met de kinderen apart en in het bijzonder, en de dienstvolk en de dienstknechten en maagden en al de overige huisgenoten, ieder apart, ieder voor zich en ieder in het bijzonder zijn eigen zonden begint te wenen. Te rouwklagen en te kermen en op te zien tot Jezus omdat we, omdat we hem door onze zonden doorstoken hebben. Op te zien tot hem, die dierbare lam gods is, die ons alleen kan redden. Want die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Eer de toepassing lezen zingen we van Psalm 30, het vierde en het zevende vers. Maar zijn genade en goedigheid door ons gans leven hij uitspreidt. Daarom het ook dikwijls geschiet dat wij s'avonds hebben verdriet. Maar als de dag is opgestanden, komt onze oorzaak van vreugd voorhanden. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 30. Als we hier nu gerust en vrolijk leven en niet leren rouwklagen over onze afval en zonden tegen God, dan zullen we ook eens moeten rouwklagen. Ziet Hem, Hij komt op de wolken, alle ogen zullen Jezus zien, alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven. Ik stel mij die oordeelsdag op een ontzaglijke wijze voor de aandacht. Jezus zal met zijn vele duizenden heiligen van de hemel in de wolken neerdalen. De graven zullen geopend worden, de doden tevoorschijn komen, die in de zee verdronken zijn uit het water opkomen. Een ontelbare scharen zullen daar staan, de laatste vonnis ontvangen. De rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zullen dan in twee hopen worden afgedeeld. De een aan de rechter. De andere aan de linkerhand. Van de grote rechter. Dan zal een rechtvaardig oordeel geveld worden. Over gedachten, woorden en daden over naladigheid en bedrijf, over alles wat de mens deed, van het eerste begin af tot zijn sterfdag toe. De vromen zullen dan opvaren in de hemel, of zoals Paulus zegt, de Heer tegemoet worden opgenomen in de lucht, en al zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Maar de goddelozen zullen moeten horen, Gaat weg van mij, gij vervloekten. Nu met recht mag dan gezegd worden dat ze Jezus zullen zien en rouw zullen bedrijven, omdat ze zich van ouders of andere vrome betrekkingen voor eeuwig gescheiden zien. Rouw bedrijven omdat de middelen der genade en de tijd voor eeuwig weg is, Rauw bedrijven, omdat ze zo menen huur ook op dat scherend dag in de zonde hebben doorgebracht, terwijl ze onder de genade middelen konden verkeren. Rauw bedrijven, omdat ze moedwillig de eigen zaligheid verwaarloosd hebben. Rauw bedrijven, omdat ze de grote rechter niet kunnen ontvlieden en omdat ze met ziel lichaam eeuwig naar de hel moeten om daar eeuwig rouw te bedrijven. Och, mochten we dan nog om die gezegende uitstorting van de geest bidden, en wel over ons en over anderen? Wat zijn we verlangend naar de uitstorting van een milde regenstroom, als bij zomerdag onze velden en akkers staan te verdrogen, en ons koren door de droogte verdort en verbrand, of niet groeien kan. Nu, zonder de uitstorting van de geest, kan er op geestelijk gebied ook niets groeien. Laat er predikanten en boeken zijn, oordelen en zegeningen ons treffen, sterfgevallen onder ons geslacht, ziekte en gevaar in ons lichaam. Het zal alles niet baten als de Heer zijn geest inhoudt. Maar nu staat de weg nog open, o zondaars voor oude, voor verharde zondaren. U wordt nog vriendelijk genodigd. Niemand van u wordt verstoten of uitgeworpen. O bid God, dat hij door zijn geest u mag ontdekken. Het gewicht van de zaak op uw hart mag binden. De noodzakelijkheid en dierbaarheid en bereidwilligheid van Jezus u mogen leren kennen. Op door het dierbare geloof, op die grote middelaar mag zien. Voorts mocht het huis des konings en hare vrouwen in bijzonder... en de priesters haar en hun vrouwen in bijzonder... ook nog eens recht leren kermen en rouwklagen... over zijn of haar eigen schuld en zonde. Want dag, hoe weinig hoort men dat een koning kermt... of een priester of voorganger... en onder het volk in deze treurige dagen... De Heer slaat, maar het volk rouwklaagt en kermt niet. De Heer komt met plagen, maar we zijn eronder verhard. En dat voortlevend in de schuld en de zedeloosheid. Het oordeel van verharding rust voor het grootste deel op Nederland. En wie ons er zal durven zeggen dat gij nog als een Abraham blijft staan voor het aangezicht der scheren te pleiten. We zijn maar al te zeer gelijk de tien maanden Sluimerig geworden en in diepe slaap gevallen. En wat zal de Heer mogelijk eenmaal nog voor harde middelen moeten gebruiken. Om zijn sluimerende, en slapende volk wakker te schudden. Nogthans, volk des heren er is toch nog onderscheid tussen u en de wereld. Gij rouwklaagt nog wel eens omdat ge niet recht aan het kunt komen. Gij gevoelt zo de noodzaak van de geest der genade die gij hebt ontvangen. De bewijzen ervan zijn nog te zien in uw worstelen met God en uw gelovig zien op Jezus. En nu gij weet wat het is de Heer Jezus te mogen aanschouwen in zijn noodzakelijkheid en dierbaarheid en bereidwilligheid als profeet, hoge priester en koning. En hoe zalig dat is als gij Jezus zo mag aanschouwen. Nu dan bid toch veel dat gelijk gij door de geest leeft, gij ook al zo door de geest moogt wandelen. Laat toch de vruchten des geestes in u gezien worden. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Rauwklacht over uw zonden, omdat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar wees aan de andere kant blij en verblijd in de Heer. Want hij heeft u opgezocht. Hij toont nog zijn trouw aan u. Zodat zonder zijn wil geen haar van uw hoofd kan vallen. En omdat hij u in zijn langmoedigheid zo genadig verdraagt. En uw schuld weer vergeeft. En u ook een eer lang zal brengen bij al de gezaligden in de hemel. Is dat geen stof van grote blijdschap? O gelovigen, laat uw hoofd toch niet te veel naar beneden hangen. God wil u niet altijd treurig hebben. Dat zou een kwaad voorbeeld geven voor de wereld. En zou een kwaad gerecht verspreiden over de reis naar het hemelse beloofde land Kanaan. Daarom versterkt hij telkens zijn erfenis als het mat geworden is. En roept hij u toe, verblijt u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijt u. En tenslotte bid veel om de volle vervulling van de belofte van onze tekst. O bid veel voor dat arme, omzwervende Israël in onze dagen. Maar ook voor de heidenen en ook voor de naam Christendom. En wacht dan met leidzaamheid. Wacht dan de tijd af. Wanneer God u zal opnemen. In de eeuwige rust en zaligheid. Amen. Eindigen met dankzijn. O Heere, zou u ons willen leren bidden. Om uw geest en om uw liefde en om uw gunst. Wat zo diep verzondigd is. Maar als we naar uw belofte bidden hebben we de zekerheid dat we verhoord worden. Als we aan uw kant terecht mogen komen en het met u eens worden, dan hebben we de volle zekerheid dat gij in de hebel ons hoort. En als dat geen sterke troost meer heeft, dat u nog ons wilt horen en verhoren, dat is een onbegrijpelijk, onuitsprekelijk voorrecht. O Heer, u ziet ons en onze kleine gemeente. Zou u op ons in gunst willen neerzien. En dat de geest ook in ons midden uitgegoten mogen worden. Over kinderen en over jeugd en jonge mensen. Maar ook niet te vergeten ouders en ouderen. O wil de hemel scheuren en openen. En onze harten openen. En ook in uw kerk in ons land. En in de gemeenten, in de kerken en kerkverbanden. Onder voorgangers en leden we hebben samen hetzelfde nodig. Werk het in ons en onder ons. En bewaar ons in het verder van deze week. Mogen de week weer met elkaar beginnen. Geef dat we het ook weer met elkaar gezond mogen eindigen. Bewaren de voor ramp en leed aan de zon. Om Jezus wil. Amen. Zingen ten slotte van psalm 19 het zevende vers. Uw een knecht toch bewaart dat hij niet zij bezwaard met moedwilligheid kwaad. Dat zulks niet over mij heersen, maar dat ik zij rein van zulke misdaad. Al wat ik spreken zal en mijn gedachten al, laat u Heer wel behagen. Ja, u, die mijn troost zijt, die mij verlost altijd uit al mijn kwade dagen. Uh.